Jobboot met het NOS Journaal. Forensische experts hebben het eerste slachtoffer van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft het crisisteam in Den Haag bekendgemaakt. Vanavond zijn de voorlopig laatste 38 kisten in de kazerne in Hilversum aangekomen... waar de identificatie van alle slachtoffers van de vliegramp plaatsvindt. Langs de route van Eindhoven naar Hilversum stonden ook nu weer veel mensen... die de laatste eer bewezen aan de slachtoffers van vlucht MH17... De veiligheid van de onderzoekers is het enige obstakel dat een grote missie in Oost-Oekraïne nog in de weg staat. Dat zegt het crisisteam in Den Haag. Oekraïne heeft Nederland al toestemming gegeven het gebied in te gaan, maar dat gebeurt tot nu toe slechts mondjesmaat. De veiligheid van de onderzoekers kan niet worden gegarandeerd. Er wordt nog gevochten in het gebied tussen het Oekraïnse leger en de separatisten. Het team ter plekke is nu vooral bezig met voorbereidend werk. Hamas is weer begonnen met raketbeschietingen op doelen in Israël. Daarmee maakte de islamitische beweging een einde aan de gevechtspauze die vanmorgen vroeg begon. Israël was bereid de gevechtspauze met vier uur te verlengen om meer humanitaire hulp in de Gaza-strook mogelijk te maken. Maar Hamas voelde daar niets voor en heeft vanavond tenminste vijf raketten op Israël afgevuurd. De vakbond voor defensiepersoneel AFNP vindt dat de uitzending van Nederlandse militairen naar Mali moet worden ingekort. Er is volgens de bond erg veel fijnstof in het land en de militairen zouden daar ziek van kunnen worden. Volgens de vakbond moeten de militairen geen zes maanden naar Mali worden gestuurd, maar hooguit drie maanden. Het ministerie van Defensie zegt dat er geen reden voor ongerustheid is en er worden voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Op de EK-finale in Budapest hebben de Nederlandse waterpolosters naast het goud gegrepen. Ze verloren van wereldkampioen Spanje. Die waren te sterk voor de Nederlandse vrouwen. De Spaanse waterpolosters wonnen overtuigend met 10-5. Het weer vannacht op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot zo'n 16 graden. Ook mooi gewisselvallig met af en toe zon en enkele buien. Het wordt ze dan 22 tot 25 graden. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Show.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 Something about how we meet, something about how we meet, something about how we meet, something about how me. something about how me. something about how we meet, something about how we meet, something about ZANG EN Just one side.